Raak, BB en de Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Regie, wat leuk Wacht even, tjera. Morgen, sirkens. waar blijft je nou? Oh, oh schoppen jij. Zeg, uh, beginnen jullie maar pas zonder mij, hè? Die kom eraan. Zullen we die nou eens laten zien wat improvisatie is, oké? Oké, zeg oké, schatje. Oké. Nou ja, oké, okay, maar oh, ja. dat komt wel gauw, hè? Tuurlijk liever dat ik jou bedank. Wat zei dat nou weer? Ach, nou ja, zij is het ook niet. Staat hij daar op de set met niks aan verkeerde ja. maat? nog met die plan. Ik moet er wel gaan heen, hoor. Dan slopt de boel in het honger. Zo. Ja, nou, sorry hoor, maar. Ik moet vandaag nog een spotje draaien. Op. nou, Waar waren we gebleven, Olivia? Kindje, je hoeft er niet bij te blijven? Oh, ho, ho, hoor haar. Dat wil je misschien Ik <kwijnt> dat het jullie nooit in zaken zou komen. Nou, kom, Karl, Leg dat maar eens uit aan theater. hè? Het theater van het dossier trekt elke avond volle zalen... Ja. en wij toch met verlies. Ra, ra, hoe kan dat? Eh... Uh. Ja, kijk eens hier, er uh, kunnen allerlei oorzaken zijn. Uh. Nee, is dat, dat dit is niet zo simpel? Ja, maar... uh, nee, zelfs bij een succesvol toneelstuk, dan moet je nog belachelijk veel voorstellingen halen.. door je uit uh, de aanbodskosten komen. Maar hoe komt het dan? Nou ja, uh, de hoge personeelskosten vooral. Uh, je hebt geen idee wat een eenvoudige decor tegenwoordig alleen al een manhuren kost. En hij moest zich ook natuurlijk aan de eisen van de vakbonden houden, dus, uh... dus. Maar zijn het altijd dezelfde oorzaken die die opgeven? Uh, nou kijk, ja. Uh, uh, uh, yeah. Anton gaat eigenlijk nooit zo erg op die vragen in. Ja. Hij houdt me helemaal niet van, van argumenteren. Dat is niks voor hem. Ook graag. Maar kan er niet zo, hè? Ja, zo... ja. Het is gods onmogelijk dat zo'n theatertje verliezen blijft leiden... terwijl ze een behoorlijke gezet had. Geloof mij nou. Nou, laten zeggen dat ik het ook enigszins verbazend vind. Verbazend? Verdacht, zou je bedoelen? Verbazend, verdacht, hoe je het ook noemen wil... dat het aan mij zo'n zorg zijn, maar... De enige man die dat verlies moet kunnen verklaren is dus Anton van Eck zelf. Ja. Precies. De directeur. De boekhouder. niet zin. De deelspijler. De, De ja. <laughs> ja. et cetera, et cetera. Anton van Eck dus in zijn vele functies. Zeg, eh, uh, Karel, is dat niet een beetje veel voor één man? Uh, dat mag je wel zeggen. Hij heeft ook erg druk mee. Is bijna nooit thuis. Tot verdriet van Jenny natuurlijk. Ja, weet je zeker niet dat er nu wel urenlang een artiestcafé is rondhangen. Ja, en op het samen, uh, hoort het eens ook Ellen van Hees. Ja, precies. Ellen van Hees. En wie is Ellen van Hees? Ellen van Hees. Ja. Die, die was alles witte, was mijn mooie Maar op het eten is. Wat ben zich moet intussen wel rijk hebben, zeg. Nou oh, ja, niet te wel ongeluid ga. Ja, waarom niet? Nou, maar serieus actrice had ze toch niet meer te verliezen. Dat het soort toneel dat ze nu... Nee. Ellen van Hees, als ik het dus goed begrijp, is dus een collega van Anton Nou, Nou, ja, ja. dat is niet alleen. Al kan het populair gedoe zijn hoor. Ik uh, doe nog ja, die live zoeken we wat af. Ja, ja, die hangen meteen ja. op elkaar, als ook even niet gezien hebben. Laat ze dus, eens. Ja. zal dan wel weer iets <coughs> betekenen hebben. Waarom zal niks betekenen hebben? Nou, dat, die twee altijd, maar Anton en Ellen. Mensen zoals is bij je Zee, vaak, <laughs> Karel, ja. de feiten. Ja, graag. Uh, de zaak is, ik, ik hou niet van dit, uh, van zulke uh, verdachtmakingen. Die bewust zijn helemaal op niets. Je hebt er altijd al zo'n handje bij ja. gehad. Ja, echt zonder door, dat is toch zo? Je weet altijd meteen iets hapers te vertellen over mensen, wat ze allemaal doen uh, en wie met wie dan de schaar, dat zou ik dat maar zeggen. Mm. Uh, alsof mij dat niet interesseert, zijn staan bijvoorbeeld allemaal dus spied en daar ben ik echt niet voor gekomen. en ik wil er helemaal dat, dat dat Anton van Eck op mij altijd een bijzonder correcte indruk heeft gemaakt. oh zeker, ja. geen kwaad hoor over ja. Anton van Eck. is een brave, dat is hij. <hums> oh, groot gelijk hoor, Karl. Let maar niet op dat valse gedoe van me. Lydia. heeft jij maar een heer, ja, ja. maar even goed. Die van F kan dus helemaal nooit thuis zijn, omdat hij zo ontzettend druk heeft. En wij van het behoorlijk die natuurlijk altijd overal wat achterzoek zoeken. Wij zien hem toevallig ontzettend vaak samen met Ellen van Jezus in het Maar dat zegt natuurlijk niets. Ben je gek? Ook niet dat ze altijd zitten te smispelen mogen, ze? Ze zullen het heus wel over hun tekstinterpretatie hebben. Lydia, doen we nou een rol. nou, Laten we ons voorlopig bij de feiten houden, oké? Nou, oké, de feiten dus. Het theater van het plezier draait nog steeds met voor nu. Dat kan eigenlijk niet gezien de recepten. En antwoord van R. Duizendpool van het gezelschap... ...wenst de financiële aspecten niet bespreekbaar te stellen om met Carl te spreken. En nobele Carl is wel niet bereid om naar onze ordinaire roles te luisteren... ...maar toch zelfs hij vindt die gang van zaken een beetje verbazend. Is het niet zo, Carl? Ja, verbazend niet meer dan dat. Nou, en dus Tera, heb ik hem van jou verteld. Bureau bijzondere bijstand dat je altijd zo'n discreet werk te werkpleegde gaan En uh, Carl, zei het met een hart vol twijfels, heeft het er tenslotte in toegestemd dat ik een afspraak met je maakte. En dus zijn we nu bij elkaar gekomen om over die kwestie te praten. Nou, niet waar, Carl? Daar komt het wel op neer Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje spijt van te krijgen. Ja. Dag, Carl. Wat, wat is dat? Ik zei, dag, Carl. Je bent toch niet verplicht als je nu al spijt hebt. Nou, dan lijkt het met eenvoudigst om elkaar gewoon gedacht te zeggen. Dan vergeten we de hele kwestie. Makkelijk dat, dus... Uh... Dag u Nee, nee, heeft oh, Tera, wacht niet ze Zo bedoelt nee, het Nee, nee, nee, nee, Teer, nee sorry van. Tera. Sorry, Tera, ik ben misschien een beetje nee. geïrriteerd geraakt. Ja, niet door mij toedoen. doen. Ik heb je alleen in de feite gevraagd. Ja. Lydia ken je goed genoeg, lijkt. Maar als je bij haar afspreekt, nou, dan moet je toch weten dat ze heus de mond niet zal houden. Nee. Trouwens. Waarom zou ze eigenlijk... Nee. Doen, nee. Ja, nee, luister, nogmaals, Tera, mijn verontschuldiging. Hè. Laten we nou weer gaan zitten en als zinnige mensen met elkaar van gedachten wisselen. Natuurlijk heb je gelijk daarop zitten. ik, ik ken die al zo lang, hè. Meestal... En dan lach ik ook om die verhaal Maar niet als ze over goede vrienden van mij gaan Gaan we zitten, Tera Ik geef het toch toe ik, Nou goed, ik was even piepleutig, vrees ik dan Maar denk je dat het ook is? Zorg over zo over zijn affaire is met een detective te praten Voel ik me gewoon schuldig eens, Anton Ach, net alsof... Uh... Net alsof je hem niet vertrouwt. Verderlijk Vertrouw je hem door en door uh, Laat ik het zo formuleren Anton van Eck is zeker geen zakenman. En hij wil veel te veel alleen doen. Hij is een echte solist, zou ik maar zo. Vooral op de stel. Ja, stil. Ja, baas. Toch, en dan heb ik wel eens een balletje opgegooid over de mogelijkheid dat hij op de, de verkeerde weg kon zitten. Je weet wel, ingewordelde structuren en bedrijfsblindheid. Hmm. Maar hij lacht om dat soort argumenten. Ja, hij lacht. En Jenny, nou ja, zo is Jenny nu eenmaal. Die lacht dan eh, trots met hem mee. Vraagt zij dan nooit eens inzage van de boeken? Jenny? Nee, nooit. Dat theatertje, dat moet er toch een kapitaal gekost hebben. En nu, staat zij garant voor de salaris? Ja. Dus, kort en goed, Jenny van Eyck, geboren ter Hagen zang, subsidieert het theater van het plezier. Bewijzen wijze een kostbare liefhebrijs, wil ik maar zeggen. Daar komt het wel op neer, ja. ja als het ook de vlok wordt, dan moet zij bijspelen. Poh, reken maar. Dan moet ze toch knap rijk zijn, zeg. Dat is wel, of liever uh, dat was ze. Uh. Deze grap heeft haar kapitaaldanig aangetast. En als ze nou maar eens kiet zou spelen op zijn winst. Maar nee. Dan nee. moet je geen detective weigelen. Een goede boek die was het toch. Maar die is twee jaar geleden overleden. Sindsdien ah. doet Anton het zelf. Ja. En de bank van Jenny. Want ja, ik heb natuurlijk ook nog relaties. Die, die, die bank van haar, die begint zich zorgen te maken. Prima. Waarom laat zij de boel niet eens dus gewoon eventjes doorlichten door die bank van me? Ja, maar dat wil ze niet van horen. De schat staat blind op die Anton van me. Maar als het kan niet toevallig als juridisch adviseur bij ja te betrokken was, zou die nog nergens vanaf weten. Nou, als Jenny zou horen dat ik er een detective bij heb gehaald, nou dan. Uh... Heb ik afgenomen bij de? Ja, ik werk altijd zo discreet mogelijk, maar ik kan je niet garanderen. Hm. Soms lopen de zaken ineens uit de hand, Ik dus kan je niet altijd eh, voorzien. Ja, laat tegen Maknets hoor. Als jij niet wil dat jouw naam genoemd wordt, dan moet er echt heel wat hm. gebeuren. Maar het kan. Ik zeg het maar even, kan. Ja, nou goed, dat risico zal gaan nemen. Maar zo doorgaan kan toch ook niet? Ja, ja, als jij nou iets kunt doen, Therapen. En als de verklaring voor dat verliesje nu eens niet aanstaat. Wat dan? Daar gaan we weer. Wat dan, Carol? Wat wil je eigenlijk met de resultaten van het onderzoek oh, gaan ja, doen? Ja, meneer, hoor Ik geef jou de opdracht om dit uit te zoeken. Huh? Wat, wat ik dan verder van plan ben, dat lijkt me eigenlijk een kwestie die alleen maar hergaat. Of uh, vergis ik me nu, weet ik niet. Ja, en nee. Stel nou eens dat je, met de gegevens die ik je toespeel de verdachte zelf zou gaan chanteren. <lacht> nee, maar... Jij ja, durft. Ik, ik... Ja. Dat is toch ongehoord zeg. Eigenlijk zou ik beledigd moeten zijn. Nou, voor gemeen mag je. Maar geef wel even antwoord. Wat, wat moet ik daar nou op zeggen? He? Die mogelijkheid heb ik eigenlijk nog nooit gedacht. Chantage. Ja, kan ook nog. Is dat nou beroepsinformatie? Om bij alles en iedereen meteen het slechtste te vermoeden? Zal dat zal wel. Maar ik heb nog steeds geen antwoord. Ja, nou, nee, nee, nee, hoor. Daar ga ik echt niet serieus op in, nee, sorry voor Voor zoiets kan ik toch geen garanties geven? Weet je wat, kom mij maar bespioneren, maar wel op je eigen kosten. Ja, dat is toch een goeie. Toch, Karel, krijg je mijn rapport alleen op deze ene voorwaarde. Dat ik mag weten wat je ermee gaat doen en anders niet. Maar, maar hoe kan ik dat nou wel toezeggen? Ik weet toch helemaal niets. Stel nou dat zo... Dat wat? Nee, nee. nee, zover wil ik op de zaak niet vooruitlopen... Nee, het hangt echt van het resultaat dat ik ermee ga doen. Stel dat. Zou je daar dan politie bij van maken? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, dat is niet. Stel, stel dat. Ja, dan, dan, dan, dan zou ik wel moeten ingrijpen, nietwaar. Ik zou de persoon in kwestie laten weten dat ik bewijzen tegen hem heb. Maar de politie erbij hadden, nee, nee, nee, dat nee, zou ik zal het niet gaan doen. Nee, jij zou ik me nooit vergeten. En met die waarschuwing hoop je dan te bereiken dat er een echte boekhouder bij komt. Hm. En dat de bank de boel mag doorlichten ieder half jaar. Ja, dat zou een hele goede oplossing zijn. Ja, dat vind je ook niet. Hm. En als hij daar geen oren naar zou hebben? Dan, ja. Ja, dan. Maar zo dom zou het toch nog niet zijn, denk je. En als ik naar de bewijzen in dan... Dus, Karel, om het even duidelijk te stellen. Ja. Jij vraagt me jouw bewijzen in handen te spelen van financieel geknoei bij dat gezelschap. En die bewijzen wil je dan gebruiken om de knoeier te dwingen ermee op te houden. Klopt hm. dat? Ja, maar dan liefst zonder de priester bij te trekken. Dan zegt de heer onder elkaar. Dus. Oké, okay. aan zoiets wil ik best meewerken. Maar ik blijf bij dat je me op de hoogte moet houden, Vertrouw je me niet Goed Als het om geld gaat, vertrouw ik bijna niemand Maar als het emoties betreft, vertrouw ik helemaal niemand En bij jou gaat het om emoties, dat trek je tot eer hm. Maar emoties zijn slechte raadgevers hoor. Om de gevoelens van je jeugdvriendin te sparen zou je misschien in staat zijn om iets doms te doen En daarmee kon je nou wel eens mooie machtspositie verspelen Zodat onze zo angstvallig, niet met name genoemde knoeien, ongestrafte gang kan blijven gaan Laat ik? Uh, nee Verklaar je namen. Nou, bijvoorbeeld. Ben je bereid je dreigementen waar te maken? Anders moet je niet dreigen. Want je tegenstander kan er mooi gebruik van maken. Stel, jij dreigt met de politie. Hm? Ja. Maar je wacht te lang. Om welke reden dan ook. Nou, dan kan hij, als gewaarschuwd man, alsnog zijn maatregelen treffen. waardoor jouw bewijzen tegen hem ontkracht worden. En waar blijf je dan? Dan heb je Jenny van de Walling in de sloot geholpen, snap je? Tja. Ja, ehm. <coughs> ja, um... Ja, waar staat het? Wou je daarom weten wat ik met die resultaten ging doen? Ja, nou, dan moet ik alweer mijn verontschulding aanbieden. Uh, zo te zien heb je gelijk, uh, Thiera. Uh, dat ik op zal houden. Oké. Dan nu de financiële kant. Ik werk op een dagtarief van 250 gulden plus onkosten. Dat wil zeggen de eerste tien dagen. Daarna wordt het 175 per dag, zolang het duurt. En ik wil ook een voorschot, een niet-terugvorderbaar voorschot wel te bestaan. Ja. Nee, maar... Oh, je hebt er een nog een chequeboek bij. Is het zijn dat je vaste voorwaarden of ben je juist in mijn geval bang dat ik straks op onze afspraak uh, terugkom? Oh, dat zou me niet verbazen. Nee, maar als ik dat wil, zou een voorschot mij heus niet tegenhouden. Maar ik kan me voorstellen dat je het in jouw branche zo moet aanpakken. Dus, uh, nou goed, zeg het maar. Hoeveel heb je hebben? De eerste vijf dagen zou royaal, zijn. Ja. Nou, hier heb je mijn signatuur. Nee. Er zullen nog veel resten naar mezelf in, maar geen bijzonderheden over de aard van de werkzaamheden of oplossingen. Manneloofers, vertappen we hier maar blijf je dan? Ja, ik kom, ik kom nu meteen. Ik moet houden. Jongens, ik moet echt weg. Doen, hoor. ga je mee, Huit? Ja, Natuurlijk. Ja, Zie je vanavond, Eh, <tie> Hoe laat? Uh, nou, tegen zes uur moet ik opstaan. Dat zijn buitenopnames oh. hier na zes uur te Ja. Oké, okay. hey, Huit, pak ja. jij die tas weg, ja. um... hè? Hey, zeg, wat zit daarin. <laughs> Tot vanavond dan, hè. Dag, Doe. Ja. Ze heeft het maar druk. Ja. Um, kan ik ergens afzetten? Nee, nee, dank je. Ik heb zelf vervoer. Al enig idee hoe je het wil aanpakken? Nee, maar één ding is wel duidelijk. Wat dan? Ik moet me echt wat meer voor het toneel gaan interesseren. Al, Half uurtje. Hoe is het gegaan? Ah? Hm? Wat heb je nou gedaan? Niet goed? Het oh. is wel lekker, hè? Hm? Had je best leuk? leuk, het korte het is sportief. Dankjewel. Op jou kan een mens toch eens rekenen. Ja zon? Hm? Ja. Hm? Ik vind het wel erg kort, hoor. Oh. Je ja, hebt zo'n breed gezicht. Oh, ik heb een breed gezicht. Hij ja, is wel goed gedaan, hè. Maar snel. Ja, maar... Mooie koek hè? U ben u tegen geweest. Frederico. Oh, ho, wel ja. niet minder. Ga je er altijd in? Ik ga bijna nooit. Twee maar voor jou misschien. Zeg, staat alles prachtig? Ja. Ja. O, mag ik niet raken weten. Ja. Want ik ga erover. kopen. echt helemaal niks. Oké. Wij... Ik kan er niet meer aan denken. Wat willen jullie drinken? Ik heb nog uh, een sherry. Een droog hoor. Ja. Zeg. Kun jij bij je volgende spotje niet iemand ja. van het theater van het plezier gebruiken? Wie dan? Nou, weet ik veel. Wie hebben ze? Oh, die Ellen van Hees, die is te betalen. Dat tien mil voor een paar seconden, twee dagen werk. Doe het nog moeilijk op maar de set ook. Maar Tilly de Jong, die zou je wel kunnen vragen. Het moet een mooie meid zijn, hè? Nou ja, we zouden naar zo'n voorstelling van ze kunnen gaan. Kun je er eens zien? Wanneer? Vanavond? Bijvoorbeeld. Nou, spelen ze dan? Nou ja, dat is toch allemaal even. Om de dode dood niet. Zo. Nou, dat spelen ze, om de dode dood niet, zo heet dat stuk. Hmm. Ik ben enig. Zeg, wil jij naar een klucht vanavond? Van het theater van plezier? Viera nodig ons uit. Ja, op mijn best. Kunnen we weer eens lachen? Ja. Heb hm? toen Vidya zie je zag weinig te kijken. Is het is allemaal goed gegaan vanmiddag. Hm? Nou, dan. Kom in een schok. Ik ben op. Ik morgen. Ik had een huis, nu een bad. Dan zie ik jullie straks in het theater, ik zorg voor de kaart. Ah, dat nou echt. Jij wilt toch zo graag helpen? Dat zeg je toch altijd? Nou, hier is je kans. Doe mee, we gaan naar die voorstelling. Om te beginnen. Oh, uh, Ruud, jij bent toch zo onweerstaanbaar. Uh, wie zegt dat? Nou, Mout onder andere. En die heeft er verstand van. Zeg, als jij nou eens werk ging maken van die Tilly de Jongen. Hoe gaan we nou krijgen? It's all in the game, Lydia. Die Tilly lijkt me best een leuke meid. Jong ook en vrij, dus... Uh... Nou, je hebt ook niet stilgezeten vanmiddag. Zeg mee je dat nou, Jazeker, Ja, Jij gaat werk van Tilly de Jong. Maar ik heb zin, maar wat? Ik moet roddels hebben. Voor oh, ja. haar? Nou, ineens wel. Zo ja. roddels? Ja. Alles wat ze kwijt wil over de collega's en over hoe dat gezelschap hij En zei nou ja, gewoon alles, weet je wel. Tilly de Jong, versier. Hmm. Ze ziet je aankomen. Oh, ja. Proberen kan geen kwaad. Ga je nou weer heen? Even bellen. Ja, het zou mooi uitkomen als jij iemand het theater van plezier voor een spotje komt gebruiken. Ja, dat zei, ik. Ja, ik Zeg, wat heb jij? Ja, ah, niks. Maar, maar, maar ik weet niet. Hij begint ja, het begint een het beetje om een zin te werken, geloof ik. Vraag er of je een tijdje uit je buurt dat dat blijft. heb ik gedaan? En een taart voor zijn kop. En nou, ben je onredelijk. En nu weet je zelf best. Ja. Vanmiddag moest hij nog per se meehollen met je naar de set. Hè? Want wat had je een zware tas te dragen, dat wel. Ja. Weet je wat jij moest doen? Hm? Lekker thuis blijven, kruip in bed, meid. Ruud en ik gaan samen wel naar die voorstelling. Zo. Nou, als we chagrijn hebben we toch niks. En dan heeft Ruud tenminste zijn handen vrij. Voor Tilly de Jong. Oh, leuk. Als je maar weet, ik meega. Toch? Oh. Hm. Zeker. Oh, niet dat hij een kansje zou maken bij die Tilly de Jong, Daniel. Maar je me door je eentje thuis zitten. heb ik ook geen trekking. Dan ben oh, je niet meer. <laughs> je weet wel binnen. Zeg of je Karl, schatje. Oh, die krijgt het nog moeilijk. Ik maak me sterk dat vriend Anton... niet gans en al vrij uitgaat. Vind je dat nou al? Als die Roddels vanmiddag niet helemaal uit de lucht gegrepen waren. Ik heb die Ellen van Hees nagetrokken. Nou, het woont heel duur rijdt in een Macerati. Koopt er kleren bij Fongling. Oh, Wat doet ze het van? Een rijke echtgenoot houdt er niet om na. Ja, wel een vriend. Ja, precies. Zelfs voor een rijke vriend moet die dame een te kostbaar zijn. Ja, maar ze loopt binnen met die damespotjes, spotjes vergeet dat niet. Ja, dat moet wel. Ja. Ik heb me laten vertellen dat ze driemaal per jaar een dure vakantie nodig heeft om een beetje op pijl te blijven. Ja? Van wie weet je dat, dat nou weer van allemaal? Nou, van Frederico. Ja. Frederico, opa. Nou, oh, snap ik het. Daarom moest ik ineens een stuk van je haar af. Nee. Oh, wat oh, jij er al niet voor over hebt. Mm. Dus Frederico is een vast te kappen. Natuurlijk kon hij zijn mond niet houden. Hij is maar wat trots, een zieke klant. Mm. En Ellen van Hees schijnt bovendien heel mooie haar. De en van het een kwam het andere. Dus nou weet je hoe ze woont ja. en met wie mm -hmm. ze draagt en van wie. Precies zoals ze aangepakt zou hebben. Maar die heeft mij erin gestuurd natuurlijk. Voor de rest... Helemaal geen we door. Kom die jongens, zijn jullie. Morgen om drie uur. Ik heb een afspraak met Tilly de Jong. Kom nou. Maar. Dat dan niet. Echt waar? Hoe heb je dat zo gauw van elkaar gekregen? Makkelijk zat. Hallo? met Tilly de Jong oh ja dag zeg met Ruud Zevenaar uh, moet je luisteren ik ben bezig oh, ja, met een uh, serietje over theater uh, voor uh, de regionale dagbladpers uh, ja. nee ja voornamelijk over de kleine ensembles uh, de vrije sector weet je wel hm? nee geen interviews foto's, liefst werkfoto's. Het uh, hooguit, twee regeltjes, tekst ja ja inderdaad zoals in Vrij Nederland het, ja. nou wat denk je ervan ja, precies. Wanneer heb je tijd? Morgen om een uur of drie. Voor elkaar. Dag! Teken, Aansloven. Ja. Je kent het er al, Nee, Hoezo? Oh, niks. Ga ja, jij die trut van Troy maar versierd? <laughs> Dat dus heb jij heel knap gedaan, Vergeet morgen niet om eerst even bij mij langs te komen. Ik krijg een piepklein cassette-recordertje van mij mee? Goed. En eh, heb je een behoorlijke camera? Alleen maar voor de vorm. Ja, nee, maar Lydia wel. En daar kan ik ook wel een beetje mee overweg. Dus, euh, nou ja, als die foto's helemaal niks zijn, dan bel ik later gewoon op met een smoesje. Wil je nog een sherry, meneer? Nee, ik ga naar huis, ja, ik ga een bad nemen. Ja, ga. <laughs> Vanavond heb ik nog? wachtvriendje te bedullen. Okay. Dan vind ik wel een beetje fris voor zijn. Ik ga in de hè? 8 uur, oké? Oké. Wat doe jij, Uitgaan. Hm? Ik weet niet, ik zie wel. 8 uur, hè? Je kunt ook meegaan, als je wil. Dan gaan we straks samen heen. Kunnen we eerst wat eten? Heb je dan wat in huis? Hm. Kunnen we langs Chinees rijden. Nou, hm. well, dat voel ik wel wat Een bad zou jou trouwens ook goed doen. <laughs> Mijn idee... Dan kan ik nog even buiten zitten. koffie. Ja, ja, ja, ja. ik ook, ja. Oh, ik slak mijn koffie. We hadden geen tijd meer om zelf te zitten. Te lang in bad gebleven. Oh. Ja. Zoals jij ook kan zeggen. Ik zit graag met mijn minnaars in bad. Jij niet? Ik heb alleen een douche. Nou, wat vind je van die Tilly? Ja, oh, wel bruin, maar ja. Nou, misschien kunnen we beter even die acteurs vragen. Die uh, kleine, dikke, die jullie schrijnen. Daar heb ik wel wat voor, denk ik. Ja, maar wat is de bedoeling, eigenlijk? Nou, ehm, ik moet zo vanzelfsprekend mogelijk met die lui in contact zien te komen. Ruudse methode is natuurlijk prima. Ja. Maar wat was hij daar ineens snel mee? Ja, hè? Oh, onuitstaanbaar snel, ja. ja. Ik kon het gewoon niet hebben. Nee, dat was duidelijk. Zoals hij er weer bij kwam zitten met een tevreden smoel. Zo van: uh, dat is even geregeld. Ga maar je het Aangehad ik niet kunnen verbeteren. Oh, ja oh, okay, ik spankje, ja. oh, die pakken. Ja, eentje, eentje, eentje. Dat is gewoon best. We laten zo maar. Dat is onder de mensen. Zo, dat is wel. Ziet die Tonkasten er eigenlijk wel prima acteur uit, of niet? Aan een Ja. Dat is nou ja, ze mooi haren. Ja, Die wet ze gebaren en die stem van iemand. Dat was niet uit opzet. Maar Nee, zo is die gewoon. Toneel uit de oude boekjes. Een keer, ja. Soms best een beetje. Al die malle toestanden en verwikkelingen. Ja, hoe bedenk is ze? Oh. Hoor oh. uh. je van Andel van Nick? De je van het stukje. No. Van uh, geen lelijke man. Maar wat stijfjes, hè? Beetje een beetje hout terug. Een beetje. Een houten klaas. Het... Als je een tekst moet zetten, dan gaat een span weg op station. Zo. Een stilspel heeft helemaal nooit gehoord. Het is gewoon gênant om naar te kijken. Die nou? Ja, nou, wat is de haai? Ja. Die ook bent, een beetje behoorlijk gezelschap heb treds ook door deze elf van Hems, Die acteert tenminste de rest. Ik moet daar nee, Echt, ik overdrijf die keer. Ja, Mooi ik... mensen is dat. Ja, vind ik ook. Ja. Geweest. Wat? Hm? Ja, haast. Zie je dat nog niet in een blootje opkomen? Ze kijkt wel uit. dat nee, kan ze dan ook gerust nog tilly overlaten later. <laughs> Lekker is dat. Ja. Vind je? Ja, wie jij dan niet? Och. Weet je dat nou echt? Zou Ellen van Hees dat niet meer kunnen maken, bloot over het toneel? Nee, beter van niet, nee. Moet ja. je op Die die stiekeme vlooien in de jurk. Hier en en, en hier. Oh, start het kijken. Ja, <laughs> begint dat bedacht te rippen. Nee. nee, die dame zal het voortaan alleen van een mooie gezicht moeten hebben. Maar nou, daar kan ze nog jaren mee voort, hoor. Ze is enorm ze niet. Ik zie je nou hoe goed het is dat jij bent meegemaakt. Hm? Gaan. Ja, zoals jij Ellen bekijkt, met de blik van de vakvrouw. Ja, ja. van adeloos. Dus Wat schiet je daar nou mee op? Dat kun je in dit stadium nooit weten. Alles kan belangrijk blijven. Ja, nou, ja. dat is Oh, weer? naar Dat is je Dat een Oh, een Ja. we maar weer naar binnen gaan. Ja, ja. ja zo. Dames en heren, het spijt me dat ik u moet verzoeken de zaal te verlaten. De voorstelling moet worden afgelast. Mevrouw Van Hees is onwel geworden en daarom kan onze voorstelling geen doorgang vinden. U kunt uw geld aan de kassa terughalen. Het spijt me, het spijt ons allemaal heel erg. Goedenavond. Heb jij? Hm? Wat doe je zo vroeg De krant. Nee. Ah, ik kom er weer in. Ja. ja. Ellen van Hees. Overleden. Juist, dat dacht ik al. Nou. Dat is dan een mooi begin. Ga ik eindelijk eens een keer naar een toneelstuk kijken, de tweede helft niet te zien. Wat had ze? Uh, hartverlamming. Verdomme zeg, begint het morgen weer aardig koud te worden. En straks moet ik die rotverwarming weer aan doen. Wat heb je tegen je verwarming? Lijkt me uitstekend. Oh, daar krijg ik altijd zo'n droge keel van als ik slaap. Mijn neus ook. Ik toch? Ja, ja, dat is lastig, ja. Ik laat liters water verdampen die dat helpt. Wat heb je daar in voor, eigenlijk voor verwarming? Gewoon een uh, gaskachel. Mm. Zo'n ronde mm -hmm. <laughs> Met zo'n uitwijde vlammen door kunt zien. Ah, gezellig. Nou, waarom heb je dan nou centrale verwarming genomen? Voor die paar kamers had je toch best uh, kachels kunnen houden. Nou, oh, wist ik veel. Kleek me reuze praktisch. Is het trouwens ook maar uh, droog, hè? Hmm. Goh. Dus ze is dood. Ellen van Hees. Ook toevallig. Dat is voor je anders niet vaak, hè? Hartverlamming bij vrouwen. Nee. Zeg, eh. Uh... Dat hmm. Ik. Uh, ik denk dat ik vandaag maar eens ga kijken of mijn huis er nog staat. Lijkt me een goed idee. Je bent er geen eeuwen thuis geweest. Gaat deze zetten? Nee nee, nee, nee, nee, laat mij maar. Oh, ik sta toch op. Nou, nou hou me dan gezelschap in de keuken. hé, uh, nee. hey, je slippers. Ja daar krijg je nou die rare krabbel van Doordat nou, je altijd op bloot voet over dat koude zijloof loopt. Ja, trek af Zeg zeg zeg je hoeft niet op mijn kop te zitten In mijn eigen huis nog wel Ja die van? Nee nog niet Zeg Kom je mij over een week wel zo opzoeken in Zandvoort? Als je dat wil Maar nou, ik vraag het toch Nou dan graag Nou neem je slippers dan mee Dan kun je blijven logeren Ja ik leuk Ja mij ook Gaan nou, we s'morgens voor het raam zitten, uh, Thee drinken. Mm. Uh, naar de zee kijken. 's middags maken maakt mijn stand van me. En s'avonds laten we alle lampen uit. Behalve dat licht van de gaskachel. Ah, daar hebben we genoeg aan. Mm. Afgesproken? Afgesproken. Ga je, je missen, Paul? Hm, ik jou ook. Maar ja, het wordt tijd om op te stappen, hè? Eén ding moet je me beloven. Wat? Maar... Als je weer zo'n last van je hoofd krijgt. Dan moet je me waarschuwen. Waarom zou ik? Je kunt het toch niet helpen. Nee. Maar ik weet het gewoon weten? En misschien kan ik toch wel iets doen. Nou, dat zien we dan wel weer. Beloof je het? Op één voorwaarde. Hm? Als jij met dat, met dat linkerwerk voor jou weer eens ergens op af moet. Oh, reken maar dat ik je dan waarschuw. Goed. Dan gaan we nu tegen. Ik heb er wel eens bij stilgestaan. Huh? Dat bureau bijzondere bijstand voor jou. Huh? Nou ja, goed, ik weet wel, die naam is maar een grapje. Maar evengoed, dat detective voor jou. dat begint me intussen toch wel een wonderlijke staf van freelance-medewerkers te krijgen. Maar <tie> nou, ga maar na. Eerst Nee, nee, nee, die mag je niet meetellen. Draken is dood gewoon een onvervalste smeris. Nou oh, ja, dat is waar, maar de rest dan. Ja, Ja, ik doe het eigenlijk alleen. BB, dat ben ik. maar er duiken altijd weer helpers op. Dat modieuze dametje bijvoorbeeld, hè. En hoe heet ze ook alweer? Lydia. Ja. En die hoort er wel bij. Mm -hmm. En dan dat uh, knappe schoffie. Ah, oh, Ruud is helemaal geen schoffie. Zeg hoor, voor mijn part wordt dat joch nog zo'n chic fotomodel... ...maar de achterbuur doet hij van zijn leven niet meer van zich af. <laughs> en dat is wel goed ook. Want daar heeft hij toch wel eens een klootig gegeven. Uh... En last but not least... ...Paul ah. Boven, mijn gladiator. Geheel tot uw dienst mevrouw. <laughs> ja. Ja, dat is waar. We zijn wel een vrij gezelschap. Hm. <laughs> nou vandaag weer. Ruud als fotograaf infiltreert in de kleedkamers. Hè? Met de acteurs te praten. En Lydia die zogenaamd een, een project voorbereidt. Wat het dan ook mag zijn. Die zal uh, kostuumontwerpers ja, en big uitvoeren. Ja, ja. uithoren. Ja. En Draak in zijn positie heeft toegezegd eventuele bankgeheimen te opsluiten. En ik? Nou, ik. Ik probeer intussen of ik eventjes kan spieken. Hm? Ja. In de boekhouding van anderen en ik. Ja ik bedoel maar. Een vreemd team vormen we wel. Ja, ja. En dat moet het dan opnemen tegen de onderwereld. En, hoe is het gegaan? Nou, uh, dan begin jij maar niet. Ja, nou het was best leuk wel, ja. Ze waren dus met die repetities bezig, ja. want euh, ja, nou die 11 van Hees de pijbert is. Nou moet uh, Tilly dus voorin vallen. En een nieuwe die valt weer voor Tilly in. Je weet wel, de show maakt gewoon. Nee. Hij is niet enorm onder de in, ja. Een collega die zomaar ineens dood blijft in de park. Ja, nee, wel behoorlijk. Hè? ja. Vooral die oude, die Tom Kars. Die had het er duidelijk moeilijk mee. Maar uh, Anton zelf, die uh, leek totaal onbewogen. En Tilly? No, die zit er echt niet mee. Hoe Ja, nou moet je horen, dat ligt er voor de hand, niet? Dat ik die rol overneem. Je zou het anders moeten doen. Ik ken haar rol bijna net zo goed als de mijne. Het gaat toch vanzelf zo? Zo vaak als we dat stuk intussen hebben gespeeld. Te duur heb je alle rollen in je hoofd dus. Ja, blijft altijd wel een tikje hand, Maar het, het is toch je grote kans, niet? Ja, moet ik er soms geen heilig over gaan doen? Voor mij mag je het in de krant zetten ook. Tilly de Liede Jong is blij met haar hoofdrol in Onder de -Do niet. Zo, zo. <laughs> ja, zo gaat het toch altijd? Nou, Actrice die nou mijn rol mag overnemen, die is toch ook blij? Lopen zat werkloos rond. Nou, leuk is anders. Maar hij is er ook een kant? Ja, zo is het toch? Nou. Nee, nee, nee, joh. Nee, nou geen foto's maken. Okay. Ik zie het niet uit. <laughs> mag je foto's maken zoveel als je wil. Oké. Okay. Ja, ja, ik heb wel geluk gehad hoor. Hm, dat die Ellen. dat oh, was mijn artikel hoor. Zo, zo. was van haar leven niet voor me opzij gegaan. Al zo... oh, zou Anton het gewild hebben. Nou oh, ja die dat hij veel te willen had van Anton, wat Ellen betrof. Ja, ze wil niet zo ronduit zeggen, maar mm -hmm. die, die twee Anton en Ellen, die, die moet toch echt jarenlange verhaal niet gehad maar hebben. Ja, dat weet toch iedereen. Het verhaal van mevrouw Van Eck, neem ik aan. Ach, die leeft in zo'n andere wereld. Ach, voor de een was het heus geen geheim, hoor. Maar uh, aan Anton en Eck merkte je dus helemaal niks? Nee, helemaal niks. Dat zijn toch wel sterk, hè, niet? Ach, eraan? Nou ja, hoe dan ook. Tilly en ik, die zitten in de kantine, in de koffiepauze, weet mm -hmm. je wel. Mm -hmm. En toen kwam hij er even bij zitten. Dat heb ik opgenomen, Kijken. Ah, u bent van de pers, heb ik begrepen? Tja, als er zoiets gebeurt hm? Als een van ons in het theater sterft Om het zo maar eens te zeggen Dan blijkt de pers ineens wel belangstelling Voor de mens achter de coulissen te hebben Oh, een beetje bitter stemt ons dat Dat mag u gerust weten laten, laten, laten, uh, Sorry meneer Van Eyck Maar uh, ik had deze afspraak al gemaakt uh, Voordat mevrouw Van Hengs overleid Oh, oh dan, nou, dan heb ik niets gezegd Dan hebt u dus belangstelling voor het toneel eh, uh, ja. ja, dat ik wel zeggen. Het is dus, uh, altijd de geboeid, ja. Vooral um, zoals je dat net zo mooi zei, uh, de, de mens achter de coalitie. Oh, ja, ja. Daar ben ik altijd wel een aan geweest, Dat Het lijkt me, uh, me zo'n boeiend vak, hè, toe spelen. Uh, ja, is het ook, dat is het ook. Maar dat wordt zwaar onderschat. Het is heel hard werken en vaak zo ondankbaar. Ja, ja. Maar wat nog erger is, er wordt te veel misbruik van gemaakt. Door vakbroeders die die naam eigenlijk helemaal niet verdienen Ja, ik zeg het maar ronduit Er lopen in ons wereldje te veel halfbakken janten rond die het toneelspelen niet als vak zien En dat is toch wat Het is Een vak Bij mij moeten ze niet aankomen met artistieke nonsens Ik zorg dat de mensen waard voor hun geld krijgen Dat ze een avond hun zorgen kunnen vergeten maar, Nou ja, of is Dat geen mooi vak Maar ja, je hebt ook acteurs die willen zichzelf ontdekken op het toneel Nou, zullen ik al begrijpen Dan hun eigen vak niet en die kan ik ook niet gebruiken Exact, ja. Een echte acteur, meneer, heeft niet voortdurend zijn mond vol over zijn eigen zielroerselen. Hij speelt. Hij staat op de planken, wat ook de omstandigheden mogen zijn. Die komt niet eens voor hem. Dus. Ja, ja, inderdaad. De clown lacht, ook al wil ik in zijn hart huilen. Zo is het en zo moet het ook zijn. Dat vergt het vak nou eenmaal van ons. En dat mag, meneer. Want het kan ook hard zijn, dit mooie vak. Maar ik weet dat ik juist onze overleden collega eer bewijs en haar ideeën over het vak uitdraag door indien mogelijk geen voorstelling over te slaan. Morgen gaat het doek weer op. Het doek dat helaas voor Allen te vroeg gevallen is. Doek. <laughs> en, en nou moet ik naar kantoor. Stapels werk. Eh, ik ben opere achter met de administratie. Maar ja, wat wil je? Ik moet ik alles, alles zelf doen. Geloof me, dit oude hoofd heeft zoveel zorgen. Ach, ja, ik maar gewoon acteur gebleven zonder al die verantwoordelijkheden. Een eigen gezelschap runnen. U hebt geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Eigenlijk geen idee. Enfin, misschien zien we elkaar straks nog. Dat. Ja. Die hebben we druk. Nou? niet Tom. Met directeurtje spelen, ja. Oh, zeg gewoon wat ik denk hoor. Vind je nou voor een krant werkt of niet? Mij en zo. Zeg. Zullen we nog een sherry nemen? Ja, eentje mag je al Niet zo streng zijn. En hoe gaat verder dan? Nou, de rest is niet interessant. Wat gepraat uh, zijn weer. Niks bijzonders. Mm, het zal wel <laughs> Nou, en jij? Nou, ik zat midden in de roos. Eerst een schot. Oh ja? Ja. Toen heel knap. Heet die heet hij. die schijnt ontslagen te zijn. Ik weet niet precies maar waarom, maar in elk geval mijn meneer had er behoorlijk de pest in. Dus zo, nou, zo. Die wou wel praten. Hmm. En wat hij te vertellen had, nou, daar zal die beste brave kwaal wel van opkijken. Hmm. En jij trouwens ook. Dit was het elfde deel van De Draak, BB en De Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Vera werd gespeeld door Henry Jordi... Lydia door Freddy Mantel. Ruud was Olaf Wijnans. Karl Hans Veerman. Paul Frans Kokshorn, Anton van Eck werd gespeeld door Paul van der Leck. En Philly de Jong door Barbara Van. Regie: Applaus.